Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Carmen, verheul met het NOS-journaal. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen begint vandaag de internationale aids-conferentie. Er worden meer dan 20.000 deskundigen, politici en andere betrokkenen verwacht. Ook de Amerikaanse oud-president Clinton en Microsoft-oprichter Gates zijn erbij. De organisatie wil vooral aandacht vragen voor kwetsbare groepen als drugsverslaafden en homoseksuelen. Aan de vooravond van de conferentie maakte de VN bekend dat het percentage besmette jongeren in Afrika afneemt. Wereldwijd is het aantal sterfgevallen door AIDS in de afgelopen vijf jaar met ruim 10% afgenomen. En dat komt vooral doordat meer mensen toegang hebben tot aids -remmers. De AIDS-conferentie in Wenen duurt tot en met vrijdag. Een Britse handelsgroep heeft voor bijna 800 miljoen euro een enorme voorraad cacaobonen opgekocht. Het gaat om 241.000 ton cacao. Genoeg om meer dan 5 miljard chocoladerepen van te maken. De opgekochte bonen liggen opgeslagen in verschillende plaatsen in Europa. Onder meer in Rotterdam en Amsterdam. Wat de Britse handelsgroep ermee van plan is, is nog onbekend. Door de enorme aankoop werd de prijs van cacaobonen wereldwijd opgedreven. De prijs is nu op het hoogste niveau in ruim 30 jaar. Cacaoboeren in West-Afrika profiteren daar niet van. De winst komt alleen in handen van de westerse beurshandelaren. In de buurt van een camping in Wassenaar zijn gisteren zes mortiergranaten gevonden. Ze lagen in een weiland en werden ontdekt tijdens baggerwerkzaamheden. Een gespecialiseerde afdeling van de politie Haaglanden heeft de explosieven onderzocht. En ze werden naar het strand van Wassenaar gebracht, waar de explosieve opruimingsdienst ze onschadelijk heeft gemaakt. In Utrecht heeft een stom dronken Pol zes geparkeerde auto's gerand. Hij kwam met zijn terreinwagen vast te zitten tussen de auto's toen hij probeerde weg te rijden. De Pol van 24 had een alcoholpromilage van meer dan 2,5. Zijn rijbewijs is hij kwijt. Het weer, stapelwolken en zon, blijft droog en het is 22 tot 25 graden. Dit was het NOS. En...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon, Zee. Zandvoort, een Dit is de zomer van ZFM. met nu, entertainment for you. <middels> cause parents got a number when she's me around the kids and there's a color love miss a wild dog she's got the love she's got the love she's got the love Naked to the T, but as a lover's disguise, banging on the hat, drum shaking like a maple. She's got the look. look. Swinging to the band, moving like a hammer. She's a miracle, a man, to love, and it's the ocean, kissing is the wet sand. She's, She's, She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's a hammer, she's a scam Never was a quitter, dirty like a raindrop She's got the look Heaven will bound Cause heaven's got another me around. Kissing as a coward, alone as a white dog She's got the look Entertainment voor jullie hier op CFM Zandvoort uh, met uh, live verslag van de Haarlemse honkbalweek. En uh, ja, het gaat uh, goed uh, op dit moment. Nederland tegen Cuba speelt. De finale, grote finale. En het uh, staat uh, in de zevende inning bestaat nee, het uh, vijf. Dit is nu vijf. de tweede helft van de zesde inning. De tweede helft? Okay. De tweede helft van de zesde oh, dus zeg ik het verkeerd. <laughs> verkeerd. Sorry, sorry, sorry. Maar in ieder geval. Uh, ik leer het je wel hoe het scorebord een beetje werkt. Het scorebord staat op uh, bij inning zeven, dus ik ging ervan uit dat het uh, de ja, is. Er staat een nulletje is. bij Cuba, zeg maar, bij de zesde onderin. En zodra daar een, bij zeven Nederland een nul komt te staan, dan is het de eerste helft van de tweede inning weer. Oké, okay. ja, maar goed dat je dat allemaal uitlegt. We horen het zo meteen ook weer van Joop, natuurlijk, ja. met het laatste verslag van het vanaf het Pimoué stadion bij de, de grote finale Nederland-Cuba. Dus ik, dus. Uh, ik uh, ben benieuwd. Uh, aan het einde van de uitzending zal uh, Henry ook uh, de afgelopen week... Uh, ja, onze popstar Henry, hè, Met uh, die normaal ja. showbiz nieuws presenteert bij Entertainment For You. Uh, zou dan ook het, uh, ja, het laatste uh, het nieuws brengen van de honkbalweek, Maar hij gaat ook eventjes met u allemaal terugkijken hoe die afgelopen week is gegaan. Dus uh, dat uh, is heel erg leuk. Ik hoop dat het Trek. allemaal goed komt. Dat hij inderdaad ook echt gaat bellen. Dus dat... Uh, dat, dat wachten we gewoon even af. Maar dat, uh, in ieder geval, dat moet wel zo gaan komen. In ieder geval, uh, u luistert nog steeds naar Entertainment for You. Hier op CFM Zandvoort. Normaal op zondag op herhaling, maar vandaag uh, speciaal niet. Omdat uh, er honkbalweek is. Dus dat, uh, ja. we gaan lekker een plaatje draaien. En dan uh, zijn we zeker zo meteen bij u terug met het laatste nieuws... van het honkbalweek in Haarlem met Joop van Nes. En nu beginnen we met Mike en Colin. Gezellig, jij... Vanaf de eerste dag, de eerste lach, toen wist ik het meteen. Je ging op avontuur in oud cultuur nee, zo is zich geen een. Oh, meisje van oeh, de wind die wijt jouw naam: van Mokum tot Milaan. Zo genadeloos, pretentieloos, het is bijna illegaal Oh meisje van oeh, je bent een fenomeen Van up tot saint -Tropez.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 Zit weer even lekker te slapen. Want uh, dit is de achtergrondmuziek van uh, Mike en Colin, hè? Nou, laat ik wat zoeken. Ik ben wat aan het zoeken, juist. <laughs> nou, maar dat uh, komt dan zometeen gewoon, toch? Doe rustig aan, man. Komt helemaal goed hier bij CFM Zandvoort. We gaan zo meteen bellen met uh, Joop uh, van Nes. Um, met uh, het laatste nieuws uh, van de Haarlemse Honkbalweek. Misschien kan je even ondertussen een ander plaatje zoeken. Dat, dat we door kunnen gaan namelijk. Dat is misschien belangrijk. Krijg jij even door dan? Ja, dat komt helemaal goed. Um, ja, ja volgende week uh, gaan wij... Um, gaan wij uh, over, een tijdje, over een paar weken gaan we beginnen met een nieuw items bij Entertainment for You. Dat, um, dat zijn, zijn uh, bijvoorbeeld de oude item die weer terugkomt. Uh, maar daar in een nieuw jasje. De Dubbelhit. Twee hitjes die op elkaar lijken of totaal hetzelfde zijn, maar dan van een andere zanger bijvoorbeeld. We hebben binnenkort ook de regionale hit die we uitkiezen. We gaan twaalf regio's af en daarbij zoeken we ook een zanger bij die regio. En dat doen we dan met een potje en dan kunnen we dan een regio trekken en daaruit gaan we dan een... Ja, een speciale hit draaien uit die regio. Dus dat uh, is ook een nieuw item. Nou, het show de nieuws met Popster Henry gaat natuurlijk uh, helemaal blijven. En uh, daar zijn we natuurlijk trots op dat die man gewoon al anderhalf jaar, als het geen twee jaar is, uh, al bezig is met het show -nieuws brengen op de radio bij CFM. En uh, ja, daar zijn we gewoon heel erg blij om. En natuurlijk, wat ook blijft natuurlijk... ...dat zijn al die leuke, gezellige interviews... ...met een, uh, Gerard Joning, en Gordon. En ga zo maar door. Dat uh, blijft allemaal bij Entertainment View. En uh, normaal uh, worden we dan op zondag herhaald... ...en vandaag zijn we gewoon lekker live. En wie weet gaat dat deze zomer nog wel een paar keer gebeuren. Als er leuke evenementen zijn uh, bij CFM... Dan, uh, ...dan gaan wij dat gewoon uh, helemaal doen... Want het is gewoon ook uh, gezellig. Nou, je hebt een plaatje klaarstaan hè, Pascal. En die gaan we even lekker draaien. Ja, zo meteen Joop van Nes met het uh, laatste nieuws. Het vermijkt vuur, je zit al zit te balen. Je zit al de horen. Er is de gordel, alles donkerlam benoemd, in een ding. En als je bedenkt, ik ga je nou hoes naar bed doen? Misschien zag in de weg het verlossen. Ma bestel, maar. bestel, maar, bestel, maar. Je weet dat ik De, op mijn de klok die kunnen nog niet zien, denk denkt te hoe. Van al dat bier werd een stiekem maan maar Het weer nou echt in hoogste tijd en licht te komen. Ik pak op veel schind en nog knippen te betalen. Je kunt er net nog zon een ons stoppen. Snel, oh nee, ja, man zoekt er toch nog een mijman. Wie denkt er nou, ze vroeg al aan nou oost te bestel maar, bestel maar, bestel maar. Nog even en dan begin ik, door het deugdig langs de brood.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 Jongen, jongen, jongen, jongen. Je kan echt gewoon niet met twee dingen tegelijk bezig zijn, hè Pascal. Hey, um, nee. Waarvoor wij, zit wij, jij dan niet hier gewoon wij, achter de knoppen? Hebben een, uh, achter, we hebben een heel uh, erg leuk fragmentje um, uh, ja, uitgekozen. Maar, ja, natuurlijk en, homo uh, gerelateerd. Heeft, uh, en dat heeft allemaal met de, welke inning te maken? Uh, is de, de, rust na, de, de, de rust na de zevende inning. Oké. Okay. Dat is uh, een, een nummer wat uh, gedateerd is uit 1908 en dat is uh, getiteld Take Me Out to the Ballgame. Ja, dat is een heel oud nummer hoor, dus mensen verwachten niet kwaliteit, maar nee. het is wel even leuk om uit te zenden Maar het, dit blijft altijd traditie, ook de Harlem Hongbaanweek wordt het bijgedraaid. En uh, wij gaan nu ook draaien, want die uh, ja. rust is net geweest en uh, ja, dat is gewoon heel erg leuk om eventjes daar bij stil te staan en dan beloven we Joop voor u. Dan bellen we gewoon even Joop meteen erna. Dat dus wel. dat komt helemaal goed. Blijf lekker luisteren. En uh, ja, dit is wel een heel oud nummer. Maar wel ja. heel erg toepasselijk. Het hè? is gewoon echt een lekkere gekraag van de oude LP nou. zit erin. Heerlijk. <laughs> ja. Als ik op play druk, moet jij niet nog een keer met die muis op play drukken. <laughs> nou, hij is aan het laden. Kijk, <laughs> ja, daar daarom. is hij. We gaan Joopje nabellen. Edward <laughs> gaan Edison Record. man Van dit uh, gezellige plaatje gaan we over uh, naar uh, Joop van Es uh, live uh, in het Pirmouier Stadion. Ja, dat uh, nummer wat jullie zojuist draaiden wordt altijd uh, na de 7e inning. Uh, in de stadion verteld, niet alleen hier, maar ook in Amerika. Het is de stretching song, dat is uh, eventjes de knieën, de benen strekken. Dan gaan we gewoon weer verder. Dus we hebben dat zojuist gehad, want we zitten in de tweede helft van de 8e inning. En in de eerste helft van de 8e inning, dat zijn hey, sorry, in de tweede helft van de 7e inning van de eerste beste man van uh, Cuba en dat is, uh, even kijken, uh, Alexis Bel. Die, uh, die kreeg die bal zo mooi op zijn knuppel en uit zo'n perfecte swing. Die bal ging bijna op het verste punt van het stadion, ging je er de, over de, de wol heen, de muur heen. En dat was dus een homer, in de gelukkig van Nederland was er niemand aan boord, want anders had, het, uh, had Nederland weer een behoorlijk achterstand gehad. Nu is het uh, 6-5 voor Cuba, want de volgende mensen van Cuba, na die hongbrun, die gingen allemaal uit. En nu is het Nederland, dat één man op de honk heeft, één man uit. En in het staat op dit moment Vince uh, Roy, de eerste honkman Die is geweest, stond, uh, stond eerst op de derde honk, nu staat hij op de eerste honk En hij geeft daar een fout slag. En dat is zijn tweede slag. Twee slag, één wijt heeft hij op dit moment. Uh, toch even uh, Nederland, moet uh, toch bij de les blijven. Want ik heb uh, van uh, Jim Stuckel gehoord bij de, bij de persconferentie na de eerste wedstrijd van vandaag. Dat was de afsluitende persconferentie van de organisatie. ...dat hij gaat ervoor om alle wedstrijden hier op de week te winnen. Hij heeft daarvoor een speciaal team samengesteld. Een team van veel veterans, zoals je dat zelf noemen, Veteranen, jongens die in Amerika gespeeld hebben voor geld. Die teruggekomen zijn naar Nederland. Hij heeft een paar hele jonge knullen erbij gezet. Er zit er één van twintig en één van 21 bij bijvoorbeeld. De jongens, dat wordt gewoon de toekomst van het Nederlandse honkbal. Er zitten er nog een paar in de hoofdklassen. die vond hij nog niet sterk genoeg. Maar volgende week begint het EK in Duitsland. En dan zullen we toch wel... En Een aantal van die jongens meegaan naar Duitsland. Alhoewel is het alleen maar om ervaring om te doen. Nederland uh, is nog steeds een van de sterkste, zo niet het sterkste land van Europa. Heeft al, al diverse keren Europa-titel gewonnen. Uh, natuurlijk ook Italië. Ik weet, heb alleen op dit moment totaal geen kijk op hoe sterk Italië is. Ik heb dat uh, niet gevolgd. Misschien wel een beetje te kort voor mij. Maar Nederland en Italië geven de toon aan in Europa wat betreft het honkbal. Goed, uh, uh, even kijken. Roy heeft vier ballen gehad. Twee slag en twee wijd. Gonzalez zal een mooie bal moeten toveren om die uh, uh, rooi uit te krijgen. Zeintje van de catcher gaat hij komen, een bal door midden en dat is een foutslag dat uh, over de uh, zijlijn zonder de binnenkant van het veld geraakt te hebben. En dat betekent een foutslag, hij blijft gewoon op twee slag staan. We gaan het nog even meenemen, kijken of hij uh, uh, de, de, jong, Bas de Jong, die staat met het eerste hond verder kan krijgen, dat zou wel erg mooi zijn laat ze een zesde bal komen. Pitcher concentreert zich op die bal. left zoals ik al gezegd heb, González. Hij heeft er niets slecht gedaan. Laten we eerlijk zijn, heeft uh, nog geen mensen over de thuisplaats zien komen. Nou, dat is toch wel goed. Wat is er hier aan de hand? Het pitch, nee, dit is een volle bak, drie wijzen, twee slag. Ketchen dacht het anders te zien. Maar de scheidsrechter, en dat is op dit moment even kijken... De, op het Duitsplaat Jan Kuipers, die geeft een wijdbal aan, en dat betekent een volle bak voor Vincent Roy. Gaat de wel komen. Altijd spannend natuurlijk. En dat is een omslag, tenminste, dat is een slag. Laat ik het zo zeggen. En die gaat uh, tussen twee mensen in. Nou, die schitterende schittert van vangbal van de leftielder. Het is de tweede uit voor Nederland. Terug naar de studio en over een minuut of 15. Dan komen we graag nog even bij terug. Dat is goed Joop, bedankt. Ja. En dat was uh, Joop Van Es hier bij CfM Zandvoort. En wij gaan weer luisteren naar de baseballs. It's so deep in your eyes I touch you more and more every time When you leave, bag and you nine more Call the name two, three times in a row Such a funny take for me to try to explain How I'm feeling in my pride, is no one to Yeah, cause I know one and understand Just how we love, can do? What the woman's down? They come looking so crazy, right now She loves, they come here looking so crazy Me. Look at what you did to me. Walking shoes don't even need a bad new hat. Yeah, there ain't nobody else to blame. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart cups when I'm with you. Yeah, but I still don't understand just whole love can do what no one else can. You got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. You got me looking so crazy right now. Your touch has got me looking so crazy right now. Foolish, I don't do this. I've been playing myself Baby, I don't care.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 Misschien over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten. God vanzelf voor elkaar. Laat me.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 Het zo gedaan We En maak ik zonder zonder jou En zonder jou zou zonnen En was de hemel in de blauw Ik wil de hele zomer zonnen Zonder jou is niet Daarom wou ik er ontzettend van, dat je mij in Ik wil de hele zomer zonnen, maar die zonde zonder jou. Want als het zonder jou zou zonnen, dan was de hemel de blauw. Ik wil de hele zomer zonnen, maar zonder jou. Dat je mij in mij verliest. Alle dagen gaan voorbij. Zijn eenzaam, koud en keel. Nu jij in diep meer naast me licht is er niet zoveel. Waarom ben jij niet hier? Jij wint alles wat ik wil. De winter zit erop, de zonnestralen.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 ik zweer het van de daken, dat ik jou...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 Geef het van de daken dat ik jou zo... Ik heb hier bij CFM Zandvoort. Ik schreeuw het van de raken. Ja, vorige week bij Entertainment for You te gast over dat hele Holland's Got Talent verhaal wat nu wel tot zijn einde is gelopen door het, ja, eerlijk gezegd het valse zingen van deze artiest. En um, ja, dus uh, dat uh, klopt er niet helemaal wat hij zei, maar, uh, maar ach, dat is zijn mening en hij is de manager van die artiest natuurlijk. En dat, uh, ja... Hij had, hij had ook gewoon een bosbloem, net als André Pronk uh, wat hij zei een, een bosbloem in Henkel Smitse snuffert moeten douwen dan, dan was het ook helemaal goed uh, gekomen denk ik zomaar. Maar in ieder geval is het nog steeds Entertainment for You uh, met een live uitzending dit keer vanwege de Honkbalweek na de volgende plaat gaan we gewoon weer even contact leggen met Joop van Es en dan vragen we hoe het uh, daar natuurlijk allemaal is. En uh, ja want ze zitten nu in de achtste inning en uh, de negen komt eraan en uh, dat betekent uh, dus bijna het einde van de wedstrijd en het uh, staat gewoon 7-0 voor Cuba. Uh, ja, dat is wel... 7-5. Uh, oh, sorry. 7-5, oh, ja. Voor Cuba. <laughs> Ik hoor ze beneden al lachen. Maar um, ze 7... Nee, 8-5. Ze, ze hebben weer een Cuba. puntje gescoord. 8-5 voor uh, Cuba. En um, ja, zometeen gaat Joop daar natuurlijk alles over vertellen hier bij CFM Zandvoort.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 holiday in Spain Leave my wings behind me Drink my worries down the drain And fly away somewhere new Hop on my choo-choo I'll be your engine driver in a bunny suit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 little girl insane to fly away to someone new Everybody's gone They left the television screaming at the radio's on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 My wings behind me flush my wings. Bluff met de Calvin Kroos hier op CFM Zandvoort. En uh, ja, we gaan alweer snel over naar Haarlem natuurlijk, uh, waar onze, uh, ja, onze reporter uh, Joop van Essen is bij de Honkbalweek. Joop, hoe is het daar? Nou, het gaat niet goed, uh, Roy, op dit moment. Want uh, op dit moment staat de 11e slag van Cuba in deze inning, in het slagperk, En er is nog maar één uit... Uh, met andere woorden, dat betekent dat Cuba aan het scoren is. En het is behoorlijk aan het scoren, want de stand is ondertussen 12-5 geworden. En hier is pas de tweede uit. Dus er kunnen nog een keertje, uh, uh, er kunnen nog meer punten komen. Ja, het heeft uh, niets te maken met dat Nederland slecht verdedigt of zo. Het, het, het geeft toch maar weer de kracht aan van dit Cuba. En dat dit Cuba dat uh, het in de week heeft laten liggen. Dan heb ik er straks ook al verteld. Dat met Tiel van Nederland verloren. Dus dat is sowieso al een vraag. En met 4 tijd van Japan en daardoor deze hondelweek, deze editie van de Honkelweek, niet meer kan winnen. Nederland gaat heeft het al gewonnen. En dat is voor de derde keer in de 25 keer dat de Honkelweek georganiseerd is geweest. Goed, we hebben een nieuwe, een nieuwe Nederlandse pitcher. Die uh, doet het uh, ja, redelijk goed. Die is de derde nul in ieder geval. Dan gaan we aan beginnen aan de negende inning. Maar uh, oh, je moet even zeggen: gaan we naar 6 nog door? Is Jacob Kerk vandaag de koper daarna bezig? Weet je dat? Wat zei je? Weet je 6 uur we nog aanwezig Nee, we gaan gewoon door tot het eind. Oh, jullie gaan door tot het eind? Ja, oké. Okay, dan nou, doen we straks nog even door, want er is nu een, een inning wissel. Dus. Uh, Nederlands mogen voor de laatste keer gaan aanvallen. En er zullen ze 7 punten moeten maken toen ze de 10 wedstrijd met de kras komen. Dat zag is... Van es, uh, bij het Haarlemse Honkbalweek. Ja, zoals u hoort, uh, wij gaan gewoon door tot, uh, tot het eind. En uh, we zullen zometeen uh, Joop uh, gewoon uh, weer uh, hier in de eten slingeren, om het zomaar te zeggen. We gaan gewoon lekker door, hier bij Entertainment View. Uh, uh, ja, En dan gaan we daarna gewoon nog over, naar een stukje Radio Honkbalweek. Dat komt dus helemaal goed hierbij. CFM Zandvoort. Wij brengen het laatste nieuws uh, van de Haarlemse Honkbalweek. En uh, ja, wat uh, helaas alweer tot het einde is. Wat een heftig weekje he, was het. Dus... Uh, ja. Dus, uh, het is een dat, hele uh, heftige week dit geweest dus, uh, Maar wel een heel mooi weekje voor Haarlem Want uh, ja, zoals Joop al zei Ze zitten vooral wel heel erg uh, vol En um, ja, dat is gewoon hartstikke mooi Wij gaan even luisteren naar een plaatje En dan uh, zijn we zeker zometeen bij u terug Met het laatste nieuws van de Honkbalweek Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. Qua's haast vergeten moet voelt om verliefd te zijn. Ze is van mij. from my la, la, la, la, la, Oh, this is from my Oh, this is from my Weer gaan, Roy. Dat is een goed idee. Wat, wat dat is een nou heel kort nummer eigenlijk, trouwens? Dit moet ik zeggen. Ja, maar uh, ja, uh, je had toch een plaatje klaarstaan? <laughs> ik heb er nu wel een eindje klaarstaan. Oké, okay, dan gaan weer, we dat doen en dan komen we zo meteen. Een, ja, gewoon na, na het derde uur van entertainment. For you, heb ik al een tijdje niet meer kunnen zeggen. Um, ja. Gaan we weer terug naar Joop. En dan uh, gaat hij het laatste nieuws vertellen hoe het daar staat op de Hongpelweg. Even een kleine mededeling. Henry uh, ja, is verhinderd. Dus uh, nou, dat uh, helaas. gaat helaas niet lukken. Maar we, u kan het gewoon met ons doen. Dat komt ook helemaal goed, toch Pascal? Zeker, we gaan dat blijven doen. We gaan een lekker plaatje draaien en dan zijn we zometeen bij u terug met het laatste nieuws van de Hongkongweek. Want uh, ja, de wedstrijd is toch bijna tegen het einde. Met een uh, ja, met een stand van, uh, van uh, ja, 12-5 uh, uh, voor uh, Cuba. Dus uh, ja, dat uh, gaat nog moeilijk worden. Maar zo zo heeft Nederland gewonnen, hè, deze honkwalweek. De totaliteit dus, uh, wel, ja. Dus ze uh, uh, zo zeggen, ze hebben nu uh, zo achterweerstrijden gespeeld. En pak ik hem die zijn heen. gewoon hartstikke goed uh, gespeeld. Dit is nu de achtste wedstrijd. Dit uh, is nu de achtste wedstrijd. Ze hebben tot op, op heden zeven wedstrijden gewonnen. Daarvoor 14 punten gehaald. Cuba die staat momenteel op de tweede plaats met zeven wedstrijden gespeeld. En Vijf gewonnen, twee verloren, 10 punten daardoor. Dus mochten ze Cuba alsnog winnen, komen ze maar totaal op 12 punten en heeft Nederland alsnog gewonnen. Nou, dat is toch leuk nieuws. Nederland heeft gewoon de honkbalweek uh, gewonnen. Dat staat gewoon nu weer vast. Maar uh, ja, deze wedstrijd gaat toch waarschijnlijk uh, Cuba winnen. Maar we wachten gewoon nog even af bij het laatste nieuws met Joop van Es. Amsterdam, ik vraag je om één vinger omhoog te doen. Het veld, de eerste en de tweede ring. Vingers omhoog! wereld natuurlijk de andere liedjes van Jeroen van der Boom. De Jeroen van der Boom met Lee was dit bij Entertainment for You. En uh, we gaan op uh, nou alweer het derde uur van Entertainment View, want uh, ja, de wedstrijd is net uh, afgelopen. En uh, we gaan gewoon zo meteen nog even bellen met Joop van Nes hoe de wedstrijd is gegaan, hoe de afgelopen week is gegaan. Daar ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar En uh, ja, Cuba heeft uh, gewonnen met een, uh, een 12-5. Uh, um, ja, helaas. Maar Nederland is toch uh, de winnaar van de, hon de Haarlemse Hongbalweek. Uh, Joop ze gaat hij alles vertellen over deze wedstrijd nog, hoe die is geweest. En natuurlijk hoe de afgelopen week is geweest bij de Haarlemse honkbalweek Want ik denk uh, heel erg uh, goed. Ja, er is ook een speciaal, omdat het de 25e editie is hè, van de Haarlemse Honkbalweek, is er ook een speciaal uh, jubileumboek uh, te verkrijgen. En daar staat u alle hoogtepunten in van de afgelopen 25 jaar. Waar Nederland al dan, dan de vierde keer, wat je ze ook zei, gewonnen heeft in die 25 jaar. Ja, ja wij, vier, dan... vier keer in die 50 jaar heeft Nederland gewonnen. Dus dat is wel heel erg mooi. Hopelijk volgend jaar ook winnen dan hebben ze een lustrum. <laughs> nee, ja, over twee jaar is het dan pas, hè? Oh, oké, okay. over twee is, jaar. Het uh, is is onder twee jaar. Is dat zo? Ja. Oké, okay, nou, dan, dan is dat zo. Ik denk...